De Al-Qaeda-leider Badr Mansour zou in het noordwesten van Pakistan zijn omgekomen bij een raketaanval met een onbemand vliegtuigje. Volgens de Pakistanen heeft een Al-Qaeda-lid de dood van Mansour bevestigd. Het weer steeds meer bewolking en kans op wat sneeuw. In het westen wordt het iets boven nul, landinwaarts net iets eronder. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A12 naar Utrecht tussen Woerden en knooppunt Lunette over 14 kilometer. Het heeft te maken met een ongeluk op de A27 Gorkum-Utrecht. Tussen knooppunt Evening en knooppunt Rijns weer 13 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Het verkeer kan vanaf knooppunt Lunette beter omrijden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, maakt, als je me maakt, me mata, ai, se eu te pego, ai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 En ik begin met te nossa, Nossa, nogmaals, als me mata Ai, als je te pego, ai, ai, je te pego Delica, als je me mata Ai, als je te pego, ai, ai, je te pego, Eita! Zij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, ai 6.9 ZFM CFM Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de eten op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De overheid moet elk jaar duidelijk maken hoe het ervoor staat met risicovolle bedrijven. Daarnaast moet er een landelijk team komen voor communicatie tijdens een crisis... Dat zijn belangrijke aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... die staan in het rapport over de brand bij Chemiepak in Moerdijk. In het rapport dat al eerder uitlekte via de NOS staat dat het bedrijf tegen de regels handelde... dat het toezicht te koelant was en dat er bij de communicatie veel misging. De Belastingdienst is niet van plan de naam bekend te maken van een tipgever. De man heeft in 2009 informatie gegeven over honderden Nederlandse zwartspaarders bij een vestiging van de Rabobank in Luxemburg... Op basis daarvan legde de Belastingdienst naheffingen op. De Geheimhoudingskamer van de rechtbank in Arnhem bepaalde dat de naam van de tipgever bekend moet worden gemaakt. Maar de Belastingdienst wil alle middelen aangrijpen om dat te voorkomen. Vanmiddag wordt duidelijk of voetbalclub FC Emmen blijft bestaan. De profclub uit de Jubilair League heeft vandaag 500.000 euro nodig om openstaande schulden af te lossen. Er zijn de afgelopen weken verschillende giften gedaan aan de club. 350.000 euro is inmiddels opgehaald. Maar of de club het resterende geld op tafel krijgt is nu nog altijd onzeker. De gemeente Emmen is in ieder geval niet van plan de club bij te springen. Het Franse concern voor luxe artikelen Hermes heeft vorig jaar 20% meer omzet gedraaid. Verkoop van tassen, jassen en sjaals kwam uit op bijna 3 miljard euro. Hermes voorziet voorlopig nog geen teruggang. Dit jaar is de opening gepland van 15 nieuwe winkels. Ook LVMH van onder meer het merk Louis Vuitton is optimistisch voor dit jaar.